Vijf uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Amerikaanse onderzoekers hebben een vaccin tegen malaria ontwikkeld... dat bij een kleine test op vrijwilligers heel effectief is gebleken. Het vaccin is gemaakt van verzwakte malaria-parasieten. Vijftien vrijwilligers kregen een hoge dosis ingespoten. Nadat ze waren blootgesteld aan malaria bleken er maar drie van de 15 geïnfecteerd te zijn. De onderzoekers erkennen dat er nog veel moet gebeuren... voordat het vaccin op grote schaal kan worden toegepast. Drie Amerikaanse drone-aanvallen hebben gisteren in Jemen aan twaalf mensen het leven gekost. Dat heeft een hoge Jemenitische militair gezegd tegen het persbureau AP. Bij de laatste aanval was een auto het doelwit. Daaraan zaten personen die door de VS als terroristen worden beschouwd. Bij twee drone-aanvallen eerder op de dag kwamen negen mensen om. De VS heeft het aantal drone in Jemen de afgelopen anderhalve week opgevoerd... omdat het land aanwijzingen heeft voor een aanslag. Aan de Amerikaanse oostkust is een onderzoek begonnen... naar de oorzaak van een ongewoon hoge dolfijnensterfte. Sinds juli zijn langs de kust van Virginia tot New Jersey... 120 dode dolfijnen gevonden. De sterfte is zeven keer hoger dan normaal. Op basis van de eerste onderzoeken zeggen wetenschappers... dat het Morbillivirus de oorzaak van de sterfte zou kunnen zijn. Dat is een verwants virus. Maar de dieren kunnen ook in contact zijn gekomen... met giftige algen of op zee geloosd gif. Op een provinciale wegvlak bij Leiden is een luchtballon geland. Volgens het ballonbedrijf ging het om een gewone landing op een gewone plek. Het verkeer moest afremmen en stond een tijdje stil. Getuigen zagen hoe de ballon tussen de bomen tot stilstand kwam... en daarna op de weg terecht kwam. Twee weken geleden landde een luchtballon van hetzelfde bedrijf in het Gooimeer. Het weer bewolkt en in het noordwesten eerst nog een bui... later ook in de rest van het noorden. Vanmiddag af en toe wat zon, het wordt dan 20 tot 22 graden. Dit was het NAMS-journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Hans wil graag weten waar Amai vandaan komt, de Belgische uitroep. En uh, hij wil ook graag weten waarom het duurder is om alcoholvrij bier te produceren dan alcoholhoudend. Iwan vraagt zich af uh, of als de politie bij een verkeerscontrole informatie over je krijgt van 26 instanties. Wie dan die 26 instanties zijn? Hij wil een lijstje, 26 namen. Tristan vraagt zich af waarom er zoveel verschil tussen de verschillende rassen is. En eens eventjes kijken. Boudewijn zoekt nog steeds die schets van een stoel waarin uh, je kunt zitten als je knieën de andere kant op zouden scharnieren. Ja, iemand moet die schets dus maken. Dus als je de moeite wil nemen, nachtzuster, apenstaartje omroepmax.nl. Bellen kan ook naar 0800-1121. Mailen kan naar uh, omroepmax.nl Twitteren via @nachtsuster Facebook.com slash nachtzuster Facebook werkt ook. En er is ook nog een chat tijdens dit programma te vinden op www.omroepmax.nl slash nachtzuster. En zojuist komt Johan de Bakker binnen die meestal dan rond deze tijd croissantjes staat te bakken in zijn eigen bakkerij. En nu met 120 croissantjes opzet. Ik denk dat ik het echt niet opkrijg. Maar ik ga straks een rondje maken over de redacties. Er zijn vast heel veel mensen heel blij mee. En hij zei: er, iets, er is niets toepasselijker dan te draaien, zo rond vijf uur. Dan het liedje um, Il est Saint-Cœur van Jacques Dutron. En dan doe ik dat natuurlijk. Ja. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris. S'éveille. Paris. S'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont habillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux Il est die les 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris S'éveille Paris S'éveille Les banlieusards sont dans les gares À la Villette on tranche le lard paris bain regagne les cars. Les boulangers font des batailles Il est 5 heures.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 Speciaal voor uh, Le Boulanger, uh, Jos van Eindhoven, die even is aangeschoven in de studio om ons uh, van uh, de nodige croissantjes te voorzien. Ik moet straks echt weer een plaat rijden, want dan moet ik even een rondje lopen om mensen die honger hebben, die net binnenkomen, die willen ontbijt. Maar we, hoe laat zijn ze erover gekomen, overgekomen, Jos? Uh, half, drie. Oh, half drie. En hoe laat gingen ze erin dan? Uh, tien over, nee, vijf over twee. Om erbij 20 ga minuten. Er eventjes opstaan ja. midden in zijn vakantie. om nog even croissantjes te bakken. Nou, waarderen nou, het? het. Ja, dat is ook zo. Je kunt mij ook midden in de nacht wakker maken. om een radioprogramma Precies. te presteren. maak je, dus je, maakt je moeder ooit wakker, dus. Mijn moeder bel ik ook graag. Zal ik mijn moeder? Nee, laat, <laughs> laten we er vannacht eens laten slapen. Oké, okay, nou dankjewel. Blijf lekker zitten. Doe of je thuis bent. En dan uh, ga ik straks proberen om te praten en te eten tegelijkertijd. 0800 -1 -1 -1 voor vragen en voor antwoorden. Wil. Goedemorgen. Goedemorgen. Alles goed? Met mij wel, met jou dan? Ja, het gaat werken. Oh. Nou. Um, ja? ja vraag? Ja. Je moet even het dekbed tussen jezelf en de telefoon vandaan halen. Dat zal ik doen. Ja, gewoon rechtop zitten. Actieve basishouding. Ja, ja, ja, ja. Ja, nu is het al beter. Ja. Oké. Okay. Ja. Um, als je in het buitenland zit en je wil naar huis bellen. Ja. Dan moet je dus voor Nederland 001 draaien. Ja. En 31 is het landnummer van Nederland. Van België is het 32, van Frankrijk 33. Ja. Hoe zijn ze dan die nummers gekomen? Oh ja. Is dat... iemand, uh, iemand gezegd dat nou, Nederland is 31 en België is 32, en Luxemburg is 352 en Duitsland is 49? Ja, soms dat, is, het, soms dat is het ook zo onlogisch, hè? Dit is, uh, want uh, New York is geloof ik 1. En dat en, uh, is een stadnummer, hè? Ja, maar dat is wel gewoon 001. Ja, zou Amerika land nummer 1 zijn? Nee, Amerika het land... Nou ja, ik weet het niet helemaal zeker. Maar in ieder geval is het altijd als je denkt van zo zit het logische wijze in elkaar... is het toch weer niet logisch. Nee, totaal onlogisch. Dus misschien is Amerika... Amerika, Amerika heeft misschien gewoon wel 1. Dat zou ook wel kunnen. Wat is New York? Nou ja, goed. Dus het is... Dat is het, ja, nou, dat is een goede. Wie heeft dat ooit toegewezen en waarom? Ja. Ja. Is er iemand geweest met een natte vinger die gezegd van, uh, van... Nederland 31, uh, 44, of 1049? Uh, ja, Ik uh, vertaal 24. het even, want je klinkt alsof je onder een deken ligt... maar is er iemand ja. geweest die met een natte vinger die cijfers heeft toegewezen? Ik, uh, nee. ik ben benieuwd, uh, Wil. 0800 1121. Dankjewel, op de niet eh. verder. Oké, okay, dankjewel. Doei. Doei. Doei. Dus, dus 0031 800... 1121. Ik weet niet of dat werkt, maar dat zou het dus vanuit het buitenland kunnen zijn. Ron, goedenacht. Goedenacht. Hallo. Hallo, ik had een uh, vraagje. Nou, kom maar door, ik, want uh, daar ben uh, ik voor. Ja. ja, ik zit de hele nacht wel te luisteren. Maar ik heb nou zo uh, de vraag van, uh, ik luister graag naar uh, radiopiraten. Ah, Radio ja, de Zwarte Bison. Ja, Ja, bijvoorbeeld. Ja. <laughs> en ik, uh, ik vroeg mezelf nou af waarom die, uh, die boetes zo uh, absurd hoog moeten zijn voor die, voor die mannen. Dat, uh, ja, dat vroeg ik me eigenlijk nou eens uh, af. Maar dat is toch, de, ja, ik de moet niet zelf een antwoord geven. Maar dat is toch gewoon omdat uh, als, uh, als uh, zeg maar, radio De Zwarte Bison, Hani en ik vanavond heb ik hoofdpijn zitten te draaien op een bepaalde frequentie. Dat bijvoorbeeld de politie of de brandweer of een vliegtuig opeens, uh, maar vanavond heb ik hoofdpijn, krijgt in plaats van een melding van een ongeval. Ja, maar dat is toch heel erg achterhaald. Is wel zo. We zouden tegenwoordig... Zo toch andere manieren moeten hebben om elkaar te kunnen bereiken zonder dat we last hebben van maar vanavond heb ik hoofdpijn. Ja, maar ik geloof niet dat dat, uh, dat, dat vandaag dat dan zo is. Nee, daar zit wel wat in. Ik denk nou. niet, dat, uh, want dat, dat wordt meestal heel vaak uh, verteld over de radiopiraten en dat vind ik wel heel erg jammer. Ja. Dat mensen dat beeld erop bij hebben, want dat is... Over het algemeen is dat gewoon niet, niet, meer, uh, niet meer zoals vroeger, zeg maar. Maar, ja, maar, maar als, ik, als ik als Radio 1 graag nachtzuster wil uitzenden ja, en, ja. en jij wil in... Waar woon je? Uh, ik, uh, Ja. Moet je daarom lachen? Ja, ik, ja, ik moest lachen. Dus, uh, het is heel lof, nou, grappig om in Gorkum te wonen. Maar, ja. maar, maar jij wil in Gorkum naar nachtzuster luisteren. En je krijgt alleen maar de hele tijd vanavond, ah, heb ik hoofd. En ja. terwijl wij heel veel, heel veel geld moeten betalen om op die frequentie te mogen uitzenden. Ja, maar dat, dat, dat klopt. Dat, zou, dat is ook heel vervelend. Dat is ook niet de bedoeling, denk ik. Van ze. Maar over het algemeen draaien ze op de frequenties die toch wel vrij leeg zijn. Nou ja, maar het gebeurt natuurlijk regelmatig vooral dat de commerciële frequenties gewoon worden weg. Hoofdpijn. Is, uh, ja, in de omgeving van Twente is dat. Dus ik, zat dat ja, zat dat is. ja, ja, ja. Maar goed, maar, het is wel een goede vraag. Ik zeg 0800 1121 en dan hoop ik dat iemand het antwoord heeft. Ja, graag. Ja. Ik, uh, ik zelf luister heel erg graag naar en ik vind het ook wel ontzettend leuk dat, ze dat ja, dan die mannen dat toch allemaal weer uh, weer van elkaar krijgen. Het zijn wel al altijd wat... mannen, hè? Ja, of vrouwen. Ja. Nou, het zijn meestal mannen. Ja, hij, het algemeen wel, denk ik, ja. Maar ik vind het ook echt heel leuk. En ik, uh, het, je hebt ook van die piratenfestijnen. En dan de, denk ik wel eens... Het is toch jammer dat wij niet vaker dat soort platen draaien. Wij, in Hilversum. Ja dat, is, dat is, ja, dat zou me wel heel erg leuk zijn. Als dat het wel een keer zo ja, doen. Maar die discussie is nog gaande. Oké. Okay. Ja. Hé, hey, uh, dankjewel Ron. Ja, nou oké, okay, graag. En een nou. goede nacht. Ja, dankjewel. Ik ben aan het werk, dus het komt helemaal goed. Oh, wat ben je aan het doen? Ik ben uh, ik werk op een glasfabriek in ja, En Begrijp betekent, ik dan niet dat er, dat er om twaalf over vijf s'nachts glas gemaakt moet worden? Kan dat niet op normale tijden? Nee, dat gaat gewoon 24 uur per dag door. Dat zijn allemaal voor, de, ja, voor uh, bekende biermerken, zeg maar. Oh, oké. Okay. Dat moet, dat moet zo'n enorme hoeveelheid geleverd worden dat dat... Uh, wat, uh, kan ik iets voor je draaien wat zeg maar ook hier in de computer staat, maar wat je ook bij Radio de Blauwe Stoeptegel of de Oranje Papegaai ja, zo hoort. Dat, dat, dat zou wel heel erg mooi zijn, maar ik denk niet dat jullie dat erin hebben staan. Want ik denk als ik tegen jou zeg oompie dan zeg je dat misschien helemaal niks. Nee, dan uh, oompie wie? Oompie koerier. Oompie <laughs> Oom <Pico -rieer>? Ja. <laughs> wat, is dat een Gorkumse held? Nee, nee, die man die is uh, bij Nederland, in Nederland is die ook geweest. Die man oh, is Nederland. oh, die maar man ja, uit Zuidbroek. Altheden. Ja. En uh, ja, die had ook altijd een geheimbezender, uh, zeg maar. Maar ik denk niet dat jullie dat soort platen erin hebben staan. Ja, dus er, dan toch een, er moet dan toch een reden voor zijn, hè? Dat we dat niet in de computer hebben staan. Ja, omdat het ook vaak gaat natuurlijk over, over een zendpiraat of over dat soort <lacht> dingen. Ik denk niet dat jullie dat uh, erin hebben staan. Ja, en soms is het, ook, de, soms is het dan zo afgemixt dat, zeg maar, dat, het, dat het een beetje in je oren gaat piepen. Ja, dat... En soms is het ook zeg maar, ja. zo gezongen dat het misschien... Ja, dat, nou ja, dat. Maar soms is het ook wel dat je... En soms rijmt het ook dan zeg maar niet. Maar ja, goed. Maar soms is het ook wel leuk. Ik snap het ja, wel. Ja, ja, toch? Ja. ja. ja. Um, maar uh, even kijken. Oom Picoerien. Want dan ga ik even met mijn linkerhand zoeken. Ja, en wel dan, heel erg benieuwd. Maar. Ja. Hm. Ja, en, dan, dan ga ik, en, en jij bent uh, Ron uit Gorkum. Ja. En ben je getrouwd? Van... Uh, momenteel niet. Oh, niet. Nee. Okay. Nou, Schat, daar komt ie hoor! Ja hoor! Dit is, leuk. is de allernierste plode van de week. Oké. Okay. Dit is Radio De Zwarte Bison. En een groep, en een zuik, zit die dan weer in de lucht. En ik voor Ron uit Gorkum is dit oompie-coerier. Geef al je verzoekjes door 0800-121. Alsjeblieft Ron, vind je voor jou. Dan ik dan weer in de lucht Ik draai muziek voor jong en oud Waar iedereen van al. Mijn vrouw die zegt zo vaak tot mij Stop toch met die piraterij Maar als het dan weer even kan Dan zet ik mijn zender weer aan En in een boek en Iets nieuws, fetaf en met... Ompicorieën was dat, en in een poep, en een zocht, bij Radio De Zwarte Wiesom. Zo, en dan nu weer gewoon Radio 1. Kees Mantel, goedenacht. Hallo. Dag Kees. Hier ben ik. Gelukkig. <laughs> uh, nou, gefeliciteerd. Ik weet niet waarmee, maar gefeliciteerd. Nou, maakt me niet wel zoveel wel. uit. Zeg gewoon gefeliciteerd. Zeg ik dankjewel. <laughs> Is dat ook weer gecoverd? Ja. Mijn vraag gaat over hamburgers. Oh ja. Ik maak wel zelf wel eens hamburgers voor de barbecue. Ja. Die blijven netjes rond als ze op de grill liggen. Ja. En als je naar McDonald's gaat of Burger King, die zijn ook netjes rond, die ja. hamburgers. Ja. Maar we kopen ook wel eens hamburgers bij de supermarkt. Ja. En als je die gaat bakken, mm -hmm. dan trekken ze ovaal. Of ze blijven rond, maar ze worden erg dik in het midden. Oh ja. En nou vraag ik me af, al een hele tijd, waarom? Hoe komt dat? <laughs> ja, dat vindt een goede vraag inderdaad. Ja, dus dan gaan we op zoek naar een antwoord zoals dat hoort. Nou, ik hoop dat ik het nog hoor vannacht. Ja, dat is inderdaad. Maar, maar als je zelf de hamburgers maakt, dan blijven ze echt altijd helemaal in vorm. Want die van mij vallen altijd in stukjes uiteen, maar dat kan volledig aan mijn kookkunsten liggen. Ah nee, nee, je moet gewoon flink, uh, uh, met, met een beetje druk, maak je een balletje, een bal. Ja. Tussen je handen, hè? dan moet je flink drukken. Mm -hmm. En dan die, die bal, die, die, die maak je dan plat. Ja. Uh, nou, uh, en dan, dan blijft het gewoon zo. Ja, ja, als je het goed doet wel natuurlijk. Ja, ja. Nou, dan uh, ga ik op zoek naar een antwoord, goed? Ja, Nou, graag. Ik, ik, uh, ik ben heel erg nieuwsgierig naar het antwoord. Mooi. 0800-121. Ik ga mijn best doen. Ja, dankjewel. Jij bedankt voor je vraag, Kees Mantel. Goeienacht nog. Tot wel. Doeg. Ik ga even een cryptogram voordragen. Het is tenslotte alweer tien voor half zes. En als ik dat nu niet doe, dan jassen we hem er niet meer doorheen, deze uitzending. zou jammer zijn. Even kijken hoor. Um, de opgave van vannacht moet... Uh, het antwoord moet bestaan uit elf letters. En die kun je weer doorgeven via... Of dat kun je weer doorgeven via 0800 1121. En de opgave van vannacht is... De zoetigheid is van de partij. De zoetigheid is van de partij. Elf letters 0800-121. Jolande, goeienacht. Hele goede morgen. Hallo. Allereerst gefeliciteerd met je hele familie. Ja, dat is heel verstandig. Dan werk je alvast een jaartje vooruit. Dank je wel. Ja, precies. Ja. En uh, ik had even een antwoord op uh, Amai. Ja, oh, heel goed. Amai, waar komt die uitdrukking of die uitspraak vandaan? De Belgische uit, uh, uitspraak Amai. Uh, het, het betekent zoiets als uh, oei of tjeetje of uh, uh, verbazing, mm -hmm. en het schijnt uh, dat het komt door de honderdjarige oorlog die ooit uh, tussen Vlaanderen en Engeland uh, is geweest, en dat het een verbastering van uh, oh my uh, is. Een verbastering van wat? Oh my. Oh oh my van oh my god, zeg maar. Ja precies, ja. Oh ja, ja. ja. Oh, dat zou natuurlijk heel goed kunnen. En hoe weet jij dat? Ben je gaan zoeken voor me? Ja, gewoon Wikipedia. <laughs> ja, ja, het is zo'n heerlijke bron van informatie. Nou, dat is ook zo. Oké, okay, ja. maar, maar ik, want ik kan me herinneren, we hebben deze vraag dus ooit al gehad in de uitzending, maar dat er toch mm -hmm. nog, dat er toch nog een, uh, een toevoeging op kwam van een Belg. Maar goed, ik hou hem volledig ge uh, voorlopig gewoon even aan als omai, oh Want een. Uh, en daar de en verbastering van. Ja, ik weet je? het dus niet meer. Er was zoiets zo iets typisch Belgisch wat er nog aan, uh, aan vasthing. Maar ja, de, de, de, de, mijn geheugen is echt net een vergiet. Ik zit even heel snel te lezen. Je scant nog even het hele bericht gewoon voor me. <laughs> ja, precies. Ja. <laughs> nou, Vondel die heeft het in 1620 gebruikt. Oh. Maar uh, wat wordt mij bangen En ik zwijm. Maar goed, daar kan ik dus. Uh, daar vind ik voor nu geen vertaling voor. Ja, maar het is wel inderdaad dat mai... dat komt gewoon van mijn of mai inderdaad. Ah, mai. Ja. Oh goed, hartstikke goed, Jolanda. Fijn dat je even voor me gezocht en gebeld hebt. Oké. Okay. Dankjewel. Een hele fijne dag verder. Amai. 0800-1121 met vragen. Maar ook als je antwoord kunt geven uh, op de vragen waarom er zoveel verschil in rassen is. Um, uh, welke 26 instanties de politie raadpleegt als ze je aanhouden voor een verkeerscontrole. Waarom het produceren van uh, alcoholvrij bier duurder is dan het produceren van alcoholhoudend bier. Um, even kijken wie ooit de netnummers, de telefoonnummers voor landen, dus de landnummers heeft uh, bedacht. Uh, waarom radiopiraten zulke hoge boetes krijgen en waarom hamburgers als je ze in de supermarkt koopt niet altijd rond blijven als je ze bakt. 0800 1121. Meneer Heuvelman. Goeiedag. Hallo. Zeg ik, daar zit bij jullie een bakker in de studio hoorden. Ja, Johan de Bakker. En, ja, nou had ik een vraagje, dan probeer ik zelf wel eens een cake te bakken, maar dat lukt me nou nooit. Ik denk dat ik zou toch eens vragen wat je dan eigenlijk verkeerd doet. Of hij uh, zakt in, of uh, het smaakt niet... of hij is niet zoals in de supermarkt, zal ik maar zeggen. En ik mm. heb er nou al duizend gedaan, een <laughs> beetje. En het is nog steeds niks. En het wordt ook nooit wat. Of je er nou tien eieren in doet, of je doet er vier in. Ik denk, ik zal het toch eens een keer vragen. U bent wel een doorzetter, dat u ja. het duizend keer probeert... Ja, dat is zo. Ik denk elke keer, dan begin ik elke keer enthousiast opnieuw, want het loopt elke keer op niks uit. Oh, wat verdrietig. Nou ja, de, kijk, Johan is hier, en, maar die heeft natuurlijk uh, thuis heeft die 26 professionele overstaan. Dus uh, maar kun je, kun je uh, meneer Heuvelman helpen, Johan? En meneer Heuvelman, wat is eigenlijk het probleem? Nou, het probleem is dat hij of hij zakt in, of hij is nooit luchtig. Nou. Of. Uh, uh, het, het, het lijkt een beetje een kleffe hap. Ik bedoel, je moet toch een beetje een tussenweg in de hele de zaken zien te. Nee, maar het, uh, aller grootste, het allergrootste probleem is waarschijnlijk dat uw oven is of te heet of te koud. Ja, maar ik heb alles al geprobeerd. Ik heb okay. een, ik, of je hem erin, op een hoge stand. Ik denk, nou weet ik je. Eet wat, dus, ik eet ondertussen een croissantje, hoor. Misschien, misschien ja. een nieuwe oven kopen. Nee, maar dan denk ik, ik zet hem lager. Ik zet hem eerst lager. Dat werkt ook wel. En nee, met de, de temperatuur de moet lager, meneer Heuvelman. U moet niet de over lager zetten. Ja, dat heb ik ook gedaan. <lacht> maar uw zou, het zou ook kunnen zijn dat uw keekbeslag te luchtig klopt. En dan... Ja, dat, te lang misschien. Dat zou, te ja, lang... Ze zeggen toch altijd dat je lang moet slaan? Dat ja, moet maar niet, ook niet te lang. Alles met te is niet goed. Ja... Nee, maar het is echt, echt essentieel voor het cakebeslag. Als dat te luchtig is, dan, dan reist die, werkt die in de oven een tijdje. Door het hele, de, de, de, de grote hoeveelheid lucht die erin zit... wordt die cake nog extra omhoog gestuwd door de warmte van de oven. En vervolgens kan eigenlijk die, die, die, die, die, die, die, die, die lucht niet die vastgehouden worden... dus die cake die ploft weer in elkaar. En dan ja. heb je een hele kleffe hap. Maar als u die beschrijving op die pakjes bekijkt... de ene zegt dit en de andere zegt dat... ik bedoel, je wordt er wel pure van, hè? Ja, dat klopt. Maar dan denk ik dat je heel... u klinkt uh, mij zeker zo rond de 50. Ja, dat heb je goed gehoord. Ja. Nou, het Haagse koopboek, dat kent u waarschijnlijk? Nee, ik ben, nee, dat niet. Maar... Nou, daar staat in ieder geval een heel erg mooi keekrecept in. En anders kun je echt een, een, een, een goed keekrecept uh, googelen. Dat... Heel nauwkeurig opvolgen, dus niet denken van ja, het, het, het is niet zo belangrijk. Nee, elk ding dat erin staat is heel belangrijk en dat precies opvolgen... nou weet ik bijna 100% zeker dat het lukt. Zeg maar, als je nou die, dat cakebeslag op zich... Hè, moet hmm. je dat er nou gelijk al bij gooien of moet je dat later doen en dan lang draaien? Want dat zit ook, ook nog wel eens een beetje mee. De ene zegt dan dit, de andere zegt dat. Ja, maar dat hangt weer af van het recept wat, wat op het pak staat. Dus het maakt in wezen niet uit, dat zeggen we dan. Nou, wat ook heel belangrijk is, en dat wordt ook heel vaak vergeten... Eh, ...nooit de eieren en de boter uit de, rechtstreeks uit de koelkast halen... Uh, die ...op, op, de de kamer, op kamertemperatuur. De dat is heel erg belangrijk. Ja, dat weet ik, okay. dat ook wel. Nou, als je aan die voorwaarden voldoet... ...en je zorgt dat het cakebeslag niet te luchtig is... ...de oven goed op temperatuur en de oven niet tussentijds openmaken... ...dan moet het lukken. Ja, lukken. En als het niet lukt, dan bent u bij mij van harte uitgenodigd... ...om het een keer ah. in de bakkerij te komen proberen. ja. Ze zijn ook altijd nogal zout. Ik weet niet of dat nou aan mij ligt. De smaak altijd nog. Ongerzouten al. nee, ja, boter gebruiken. Hoe Maar even voor mijn beeld, hè, meneer Heuvelman. Want u maakt niet eens de cake van de ingrediënten, maar gewoon uit een pak. Nee, alles. Ik heb alles al geprobeerd. U heeft en de pakken en gewoon ja, meel. En een... De hele, hele rattenplan heb ik al uh, onder de loep gehad. Dus en uh, het is nog nooit dat u dacht van, nou, deze is nee, goed. Juist, dat heb je goed gezegd. <laughs> het is nog nooit weg geweest. Ik vind het bijna knap. Meneer u kunt wel ja, ja, goed inderdaad. timmeren. Zeg, zeg dat wel, het is bijna knap, ja. Meneer Heuvelmas, u kunt wel goed timmeren. Nou. Maar... Wow. Dat, het valt ook altijd een beetje ik, uit elkaar. Ik kan best aardig bakken, maar ik kan absoluut niet timmeren. Dus iedereen heeft zo zijn gaven. Misschien... Hij bedoelt ah, te zeggen dat u bij hem in de bakkerij de cake ja. moet gaan kopen. Maar, ja, wel... maar even, Johan, even voor mij. Want jij zegt nu, je kunt altijd een recept googelen, Maar dat kan dus niet. Want je komt echt 7800 verschillende recepten tegen. En bovendien, je weet nooit uh, wie de bron is. Dus of het een beetje klopt en zo. Nee, maar daarom nou, zeg ik. Begin eens met het Haagse kookboek. Daar staat een heel mooi recept. Nee, in. maar we willen niet het Haagse kookboek. We nou, willen het recept van bakken. Johan. Nou, daar heb ik zo niet bij. 1, 2, ik heb geen computer, dus daar heb ik niet veel aan. Ik zet. Wacht even. We, ik, we, we, we, we proberen het. Heeft u, uh, meneer Heufman, is er iets waar u allergisch voor bent of zo? Of, uh... <laughs> nou, die daar ik weet hoor. Nee? Nou, nee. oké. Okay. Heeft u pen en papier? Ja, dat heb ik wel. Schrijft u even mee. Ja? Ja. Ja bent u dus super? Ja. Uh, even kijken. Uh, 400 gram uh, uh, bastardsuiker. Ja, maar dan krijg ik weer een recept en dat werkt dan weer niet. Nee, dat werkt wel, want zo bak ik een cake. En ik kan het ja, echt supergoed. Ook... Ja, ik ook, maar het lukt alleen nooit. Nee, maar luister nou gewoon even. 400 gram bastardsuiker. Ja, maar dan moet je het wel kunnen. Hij wil gewoon niet, hè. 400 gram bastardsuiker. Ja. Ja? Uh, 100 gram roomboter. Ja. Twee eieren. Dat is wel weinig twee. Dat is nee, wel het is weinig. helemaal niet weinig. Dat is er, erg zuinigjes <laughs> hoor. Boeren, er zit meer in hè. Uh, 400 gram zelfrijzend bakmeel. Dat is, ook, uh, dat is ook ouderwets hoor, zelfrijzend bakmeel. En uh, 300 milliliter, zeg ik dat goed? Uh, 300 milliliter melk. Dat bakmeel, hoeveel was dat, zei u? Uh, wat zei ik? 400, uh, 400 gram zelfrijzend bakmeel. Gooit u allemaal bij elkaar? Ook dat nog. Op kamertemperatuur. Het beste kunt u trouwens het bakmeel, zeg maar, als alles al gemixt is... dan het bakmeel erdoorheen doorheen scheppen. Kunt u het beste doen. Kijk, Johan zit echt ja, goedkeurend te knikken nu. Ja. En dat doet u dan in twee ingevette bakblikken. U mag ja. ook, als u wil, de helft zeg maar, in één blik doen... En dan de rest niet maken. En dat doet u dan uh, 55 minuten op 180 graden. Is dat te veel? 160. Nee. 160? Ja, oh, 160. Dus Nou, mag niet de meestal. Ja. Oké, okay. 160 graden. En wat u dan doet, dus u maakt dit. En wat u doet, is dat u dan even noteert wat er misgaat bij deze. Hm? En dan belt u volgende week weer. En wat er dan misgaat, dat lossen we op. Dus dan maakt u na volgende week maakt u exact dezelfde cake. En als hij dan te slap is, dan moet hij langer. En als hij dan te donker is, moet hij korter. En weet u wel? Maar dan, dan gaan we er even samen aan werken. Bij leven en welzijn dan. Hè? Bij leven en welzijn. Kijk, als in de tussentijd iets met u gebeurt, dan is het oké. Okay. Dan laten we de cake even rusten. Ja, dat denk ik dan ook wel, ja. Ja, maar mocht het, mocht het nou wezen bij Leven en Welzijn weer en weder, weder en dienend en zo... ...spreek ik u volgende week en dan hoor ik wat er misging met de cake. Ja, maar ik kan ik niet me garanderen wat u nou zegt. We oh. uh, moeten moet wel even kijken of het allemaal kan, hè? Wilt u nou een cake bakken of niet, meneer Heuvel? Ja, maar ik kan dat niet gelijk allemaal opstellen. Uh, nee, op, uh, het mag ook over huis. twee weken. Ah. Mag ook over drie uitkomt. weken. U belt mij gewoon hoe de cake geworden is. Ja, als dat mij een beetje uitkomt dat ik dat kan doen. Op het nou, moment ja. dat het u uitkomt, belt u mij om te vertellen hoe de cake geworden is. Goed, oké. Okay. Ja? Ja, zo is ook zo. Tevreden, ja. Johan? Of zeg je van, nou, je moet het hebben? Nee, tevreden, ik krijg een duim omhoog van Johan. Nou, dan zit het wel snel. Meneer Heuvelman? Ja. Heel veel succes, hè? Oké, okay. zeg bedankt. En Bax, hè? Hoi, hoi. Hoi. Hoi. 0800-1121.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 Leen Jongewaard en Hey Hey, Word Wakker, hier is de bakker. En uh, meer letterlijk heb ik dat liedje nog nooit uh, gezien... want uh, Johan de Bakker is uh, hier aangeschoven met heel veel croissantjes. Mijn buik is al vol, maar ik denk dat ze wel op gaan komen. Dus dat komt goed. Uh, inmiddels uh, is het twee minuten over half zes. Hebben we nog 28 minuten te gaan in dit programma... en nog een hele hoop vragen onbeantwoord. Nog heel snel uh, neem ik ze even door... Uh, Tristan wil weten waarom er zoveel verschil is tussen de verschillende mensenrassen. Iwan wil weten welke 26 instanties de politie raadpleegt als je een uh, uh, verkeerscontrole krijgt. Hans wil weten uh, waarom het produceren van alcoholvrij bier duurder is dan het produceren van alcoholhoudend bier... Uh, wil, die wil weten wie uh, de landnummers van telefoonnummers ooit bedacht heeft. Ron wil weten waarom radiopiraten van die hoge boetes krijgen. En Kees Mantel wil graag weten waarom de hamburgers uit de supermarkt... niet netjes rond blijven in de pan. 0800-1121. Dat is het nummer dat je kunt bellen als je nog een antwoord door wilt... en kunt geven voordat het programma ten einde is... over inmiddels 27 minuten. En uh, dan hadden we natuurlijk ook... Ook nog de crypto die nog open staat. Die luidt als volgt: De zoetigheid is van de partij. Elf letters, daar moet de oplossing uit bestaan. En je kunt hem doorgeven via 0800 1121. Frans Tempelaars, goedenacht. Goedenacht, mijn Frans. Ik belde voor de crypto. Oh, maar Frans, hoeveel cadeautjes heb jij allemaal niet toegestuurd gekregen? Ja, ik kan er ook niks aan doen. <laughs> ik ben blij dat ik mee mag doen. Ja, als je goed kunt cryptopen, dan kun je echt binnenlopen bij Omroep, Max. Ja, tenminste. Ja, dat, heb ik, dat heb ik gemerkt. Dan moet je wel natuurlijk weer het goede antwoord geven. Ja, en ik heb er nog één te goed: een cadeautje. Echt? Is het niet gekomen? Nou, dat is twee weken geleden natuurlijk, ongeveer twee weken. Hè? Ja, ik weet het ook niet precies, ja, net wanneer de stagiaire een keer een aanval van energie heeft. Alleen ja. de laatste keer had men niet mijn adres gevraagd, maar ik neem aan dat... Uh, inmiddels dat ben je bekend, maar volgens mij sturen ze hier van Max inmiddels gewoon iedere twee weken een cadeautje op. <lacht> ik, het zal wel goed wezen. <lacht> maar, ja, de vraag is natuurlijk, wat is de oplossing? De zoetigheid is van de partij. Het suikerfeest. Maar was ook weer te makkelijk voor je. Ja, die was heel makkelijk. Kun je hem even uitleggen voor de mensen die de actualiteit misschien niet snappen? Ja, het suikerfeest, het einde van de Ramadan. He? Ja, dus het was weer suikerfeest. Ja. Nou, zo eenvoudig was het ook eigenlijk. Ik, uh, ik zet je naam er weer bij: dat je twee pakjes moet krijgen in plaats van één is prima. Tot de volgende keer Frans. Hartstikke bedankt. Hè? Jij bedankt, dag. Ja, dag. 0800 1121. Dat is het nummer dat je kunt bellen dus voor antwoorden. Nou, uh, vragen heb ik nog steeds genoeg en laat ik nog heel even aanstippen voordat ik het vergeet. Als je nog op vakantie gaat, vind ik het heel erg leuk om een answerkaartje te ontvangen vanaf je vakantieadres en dan het liefst Zo'n vakantiekaartje met van die foto's uh, van de plek waar je bent. Liefst met een foto van het strand en een foto van een kerkje... en een foto van het uitzicht en dan nog een foto van een dier... dat uh, op die plaats vaak voorkomt. Zoiets. Iets met een wolf. 0, uh, ja, 0800 wil ik zeggen, maar dat schiet niet op natuurlijk. Een kaartje sturen naar een telefoonnummer. Uh, postbus 518, dus postbus 518. En uh, even kijken, de postcode is 1200AM... Dus 1200 Anton Marie in Hilversum. En dan iets te boven van nachtzuster Omroep Max. En dan komt het altijd wel aan. Um, 0800 1121 is gewoon het nummer dat je kunt bellen... als je nog een antwoord weet op een van de openstaande vragen. Wienand, goeienacht. Ja, daar hast het met Wienand dus. Hallo Wienand dus. Ik, ik denk dat het weer uh, duurder is te produceren. Mm -hmm. Omdat uh, dat malt uh, toegevoegd moet worden. En gewoon bier, daar uh, komt vanzelf alcohol in. Hè? Ja, maar, maar als er vanzelf alcohol in komt... dan moet je het er bij uh, alcoholvrij bier dus uithalen. Uh, ja, ja, daarom is dat misschien weer duurder. Hmm. En dat andere spul, dat moet er dan bij, denk ik. Dat andere spul? Nou, nou dat malt. Ja. ja, ik heb niet zoveel verstand van bier. Ik drink het nooit, maar ik, ik vraag me toch een beetje af... Um, of ze dan de alcohol eruit halen of dat ze bier kunnen produceren zonder dat er überhaupt alcohol in zit? Ik denk dat misschien dat alcohol. Of dat ze dat voorkomen dat dat erin komt. Op een of andere manier. Ja. Ik ben lid van de BAF. Van de BAF? Van de BAF, de Vereniging voor Bierbrouwerijartikelen. Dat zijn maar eens. De, de vereniging van verzamelaars ja, ja, maar niks bij bierveldtjes, zo doen we. En oh. uh, dan kun je lid worden van, van die vereniging. Ja. Dus nou, zijn er zijn ook allerlei mensen die verzamelen andere spullen. Bierglazen en zo, en, en uh, bierdoppen en bieretiketten. Ja. En flesopeners en zo. Tuurlijk. Ja. Dus en dan, uh, als je daar een lid van bent, dan ga je, kun je naar beurzen en zo gaan, voor uh, brouwbeurzen. En dan kom je allerlei mensen tegen die dat ook verzamelen en dan ja. kunnen we ruilen. En, en hoeveel, hoeveel leden heeft die vereniging dan? Oh, ik dacht iets van uh, 3000 of zo. Nee. Ja. Drieduizend mensen die lid zijn van de vereniging van... Zeg het nog eens, de... Uh, Ver, vereniging? Ja, ik weet niet precies hoe is het... Nou, maar ongeveer? Dat is het, vereniging van uh, bierbrouwerijartikelen verzamelen. <laughs> De vereniging van bierbrouwerij verzamelen. Ik vind het prachtig. Ja. ja. En hoeveel bierveeltjes heeft u dan? Ik heb er nu uh, ruim 60.000. En, en uh, bent u getrouwd? Nee, niet getrouwd. Oh. En waar laat u dan al die bierveeltjes... Nou, ik heb nu alles in de kamer, dus ik zit hier nu tussen de dozen en zo, want ik ben boven bezig met uh, verbouwen. Ja. En, uh, en achter het huis, dus dan moet ik alles uh, daar weghalen, heb ik dat inmiddels gedaan, dus dan staat het al bijna een jaar hier beneden. En uh, zo gaat het een beetje door tot ik alles weer op orde heb. En dan kan ik het ook weer beter bij, want nu kan ik ook niet goed bij de filmpjes komen om te zien of ik, als ik er wat bij krijg. Ja, of u of ze niet jammer. dubbel heeft. Ja. Jeetje. Maar denkt u nooit dat u denkt van, nou weet, u, weet je wat, ik doe gewoon alles weg? Nee, dat niet. Want, uh, dat zou ik jammer vinden. Oh ja. Ja, ik wil ze wel uh, misschien nog wel. Uh... Doneren en een of andere stichting of zo, dat je bij elkaar blijft. Oh ja, maar dat, dat doen we maar niet, want u beleeft er nog zoveel plezier van. Ja, sowieso. Maar en... dat je daar misschien een testament doet of zo. Oh ja, dat is misschien wel verstandig, want als er nu is gebeurd, dan is er misschien iemand die denkt: van, Jeetje, wat een rotzooi, ik gooi het allemaal weg. Ja. Dat ja, zou, dat jammer, zou zijn. jammer zijn. Ja. Maar, maar uh, en wat is, wat is uw lieflingsbierveldje? Oh, lieflingsbierveldje. Ja. Uh, ja, daar heb ik nog zo bij nagedacht. Echt niet? Er is er niet eentje waarvan u denkt: van Goh, dat is een uh, kostbare, of uh, die heb ik gekregen van iemand die me heel dierbaar is? Of, uh... Ja, ik heb wel een, een van, weet ik nog, van, uh, van Heineken of van Amstel is die. Van uh, 1949, van mijn geboortejaar. Dat vind ik wel heel bijzonder. Ja. Nee, dat kan ik me voorstellen. Nou, ik vind het grappig om even te horen. Maar ja, dan weten we nog eigenlijk het antwoord niet op de vraag waarom het duurder is, alcoholvrij bier. Nee, maar ik om te dacht maken. dat dat misschien antwoord was. Ja, het zou kunnen. ik ben er niet zeker vanzelf. Nee. Nou, ik, uh, ik, uh, ik, ik dank je hartelijk. En ik, ik, ik ben echt gefascineerd door de dozen met bierveeltjes. Ik hoop dat ze snel weer uitgestald kunnen worden. Ja, hoop ik ook. En succes ermee. Dank u wel. Bedankt, hè. 0800-1121. Leuk, Beer and Muscles uh, heet het liedje. En uh, dat vonden we wel heel toepasselijk, ondanks dat het instrumentaal was. Het is van uh, Houseworks, voor het geval u dat wilde weten. En dit is het geluid van een uh, papieren zakje. Daar doen we op dit moment alle croissantjes. Ik laat het weer aan jou over, hoor. ga even er wordt hier inmiddels hard vakantiewerk gedaan... om alle croissantjes in te pakken die overblijven. Want dan kunnen we nog weken kunnen we met z'n allen croissantjes eten. Dankzij uh, dus, uh, uh, Jos de Bakker die hier vanmorgen lekker voedsel kwam brengen. He. Ik neem er zo nog wel één, hoor. Dus niet allemaal, in de zak. niet allemaal in de zakjes doen, hè? Eentje overlaten. Ja, dat komt goed. Um, even kijken, radiopiraten, landnummers, hamburgers, bier en verkeerscontroles. Daar, uh, dat zijn uh, onderwerpen die nog behandeld kunnen worden. Dus mocht je er verstand van hebben, 0800 1121. Mark, goeienacht. Goeienacht. Hallo, zeg het eens. Ik had een reactie op de alcoholvrij bier. Ja. Het staat ook op het flesje van alcoholvrij bier, want ik heb zelf ook altijd gedronken. Mm -hmm. Dat 0,001% alcohol in zit. Dus dat wil je aangeven dat er uh, alcohol nodig is voor de productie van bier. Ja, precies. Hè? Dat lijkt mij toch ook. Het lijkt mij toch dat alcohol een van de belangrijkste onderdelen van het bier is. Maar ja, maar dan is nog steeds de vraag waarom het goedkoper is. Om gewoon bier te produceren, dan alcoholvrij ja, bier. In, in het tweede geval moet je het gewoon echt officieel uithalen. Dat is natuurlijk een moeilijker procedé. Kun je niet gewoon dan een flesje bier open laten staan? Want dan verdampt toch de alcohol? Mm, nou, dat denk ik niet. Dat lijkt oh, niet. Simpel. Heel jammer. <laughs> nou ja, goed was geprobeerd. Wat is meest vullijke radio over de bierfilmpjes. Nou ja, die meneer die, die zit tussen de dozen, dan kan hij niet kijken of hij iets dubbel heeft. Nee, precies, maar daar, daarom is het ook meestelijke radio. <laughs> het was ook mooi. Ik vind het ook mooi. Nou, dank je wel, Mark. En bedankt voor het bellen. Oké. Okay, Doei, okay. goedemorgen. Ja. Hoi. Erik van de Weemans. Een ja, een goeiemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Um, uh, jullie hadden nog een vraag te beantwoorden... ten aanzien van de landennummers van het ja. telefoon. Ja. Uh, nou, er is een internationale... Telegaat- en telefoonorganisatie die bestaat al, ik zou haast zeggen, eeuwen. Ja. En die hebben dat feitelijk gewoon samengesteld. En die stellen dat nog steeds samen als er nieuwe landen komen, bijvoorbeeld bij Bosnië. Oh ja. Ja, natuurlijk. Tsjechisch, Slowakije, Tsjechië. Ja. Ja. Nou ja, noem maar op. En uh, ja, zo, zo is dat feitelijk uh, on, uh, ontstaan. Ah, en die zijn gewoon ooit bij 1 begonnen? Ja, het, het, uh, het cijfertje 1, dat is een beetje opvallend, want dat geldt dus alleen voor Amerika. Mm -hmm. en, uh, ja, en, en ook de maagde eilanden en, uh, en uh, Angela en, en, en dergelijke, maar dat... Ja, dat heeft te maken met de voorkeuren van, van de leden zelf. Ja. ja. Maar het is feitelijk heel erg simpel. Kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar West-West uh, en Zuid-Europa, dan zie je ineens 31, 32, 33, 34. Ja. Nou, als je dus op de landkaart ziet, dat is Nederland, België, Frankrijk, Spanje. Ja, en dan is het opeens heel logisch, ja. Ja, dat is dus heel erg uh, logisch ingedeeld feitelijk. En bij Afrika zie, zie, zie je dat feitelijk ook. En dat uh, Afrika begint altijd met een 2. Ja. Oh, ja, en dat, uh, dat hebben ze feitelijk ook steeds. Maar uh, als, je de, gewoon als je de landkaart uh, neerlegt, mm -hmm. ja, dan zie je dat feitelijk dat er een hele logische volgorde erin zit. Ah ja. Nee, dat, uh, dat, en daar en, en heeft iemand gewoon dus met de kaart zitten invullen. Een soort ja, kleurplaat. Er is altijd, er is altijd iemand nodig als het Ja, en in dit geval dus de Internationale Telegraaf en Telefoonorganisatie. Ja, organisatie. Ja, ja, ja. Oh, hartstikke goed, Erik. Dank je wel. Heel graag gedaan. Fijne ochtend. En jammer dat je de broodjes niet uh, even kunt opsturen. Ja, ik weet niet. Waar woont je huis? In Nijmegen. Oh ja, nee, daar kom ik niet langs. Ja, dan kom ik op een gegeven moment wel langs... maar dan zijn zelfs de broodjes van Jos niet meer goed. Nou, dat heb ik toch wel voorover. Want het, het is zo'n kwaliteit, heb ik gehoord. Ja, ja, ja, ja. Stel je voor dat ik dan straks een rondje Nederland moet gaan rijden met die broodjes. Nee, daar heb ik geen tijd voor. Nou, als jij een rondje Nederland gaat, gaat rijden... Ja. dat zal me een oploop uh, veroorzaken. Dat geloof je niet. Ik denk maar ook de dat er binnen... zeker 14 bierveldsparende mensen langs zullen komen. Ook. <laughs> Op. Op. Hey Erik, dank je wel, hè. Oké, okay, dank je. Fijne dag, dag. Hoi. Uh, Bagera, oftewel Martin, die zit op de chat en die houdt dan gedurende de uitzending goed in de gaten wat daar nog voorbij komt en wat ik zo snel niet mee kan lezen. En er komt nog een hoop aan bod hoor over de onderwerpen die behandeld worden. De chat is trouwens te vinden via omroepmax.nl slash nachtzuster. Gewoon even links op de chat klikken. En uh, daar vind je dan onder andere Bagera. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, het was druk hè vannacht voor jou. Ja, maar er kwam ook een hoop langs. Oh. Antwoorden. Dus het was hard werken. Nou, gelukkig maar. Ja, daarom. Daar doen we het voor. Uh, welke wil je mee beginnen? Um, ja, ik weet niet. Heb je ze allemaal? Nou, bijna allemaal. Ja, ik ik gewoon af wat ik heb. Oh ja, begin jij maar gewoon. Oké, okay, waarom ja. zijn de boetes voor radiopiraten zo hoog? Ja. Nou, het agentschap van Telekom die doet dat in verband uh, met de veiligheid die in het geding zou zijn. Het zou dus bijvoorbeeld, uh, omdat ze hele sterke zenders gebruiken, en dat schijnt dan uh, dus het radioverkeer met onder andere vliegtuigen te storen. Ja, zie je wel. Dit, dit is even het antwoord wat ik uh, hierover heb. Ja. Verder kom ik ook niet. Zeg ik zie je wel, ja. Even kijken, dan over die uh, hermafrodiet. Daar was uh, al wel het een en ander over genoemd. Ja. Nou, wat nog niet genoemd is, is dat het 1 op de 4500 uh, geboorte is, komt dat voor. Ja. Dat is dan wel vaker dan dat we dachten. Mm -hmm. En uh, als het, uh, een persoon één een, uh, een zaadbal en één eierstok heeft, dan spreekt men van een hermafrodiet. Oké. Okay. Een stukje nou, definitie. Ja. Dat ja. is definitie. Heeft een uh, vliegtuig een klakson? Nou, het antwoord is dus ja. En die kunnen ze gebruiken om het grondpersoneel te waarschuwen. Oh. Dus is het is dus voornamelijk als hij op de landing staan op het vliegveld staat. Echt waar? Dus onderweg heeft hij er niks aan als hij vliegt, maar nee. op de grond wel. Oh. oh. Even kijken, dan oh. hebben we die politieagent. Van wie krijgt hij die gegevens? En dat is Bertje te melden dat dat via de Rijksdienst van Wegverkeer... Die beheert die informatie. Ja, maar ja, het zijn er dus 26 en dat was eigenlijk de vraag. Ja, nou, er is er maar één langs gekomen, sorry. Oh, vreemd, <laughs> ja. Even kijken, dat uh, bier, alcoholvrij bier, waarom is dat net zo duur? En dat weet, ja, hoe kan het ook anders? Kroonkirk weet daar. <laughs> ja, die weet natuurlijk alles van bier, ja. Het zit hem in de accijns. Ah, de wordt uh, je hebt zeg maar, het hele proces van het bier en yeah. op een gegeven moment uh, gaan ze het suikergehalte meten. En dat bepaalt de accijns. En daarna gaat bij het alcoholvrije uh, bier, wordt het suiker eruit gehaald. Uh -huh. Wat dus daarna ook geen alcohol, niet omgezet kan worden, tot alcohol. Uh -huh. Maar ja, ondertussen is het dus wel bepaald hoeveel accijns er bepaald, uh, betaald moet worden. Oh ja. Yeah. Dus dat heeft dus, uh, fijn dat er geen alcohol in zit, maar je betaalt gewoon je belasting. Oh ja, omdat het in de grond, uh, in de basis zou het wel gewoon ook gewoon bier kunnen worden. Ja. Dat nou, is eigenlijk heel logisch. Ja. Hey, dus uh, dan had Robje nog een aanvulling op de uitdrukking amai. Ja. Uh, dat het uit het uh, van het Engels afkomstig is, namelijk van een verbastering van omai. Oh ja. Nou, die hadden we al. Ja. Oké. Okay. Ja, wel op blijven letten. Ja ja, ja, ja, ja, ja. En dan heb ik er zelf nog één als het mag. Ja. En dat is namelijk over de kilt. Ja. Ik heb hier zelf eentje liggen, 7 meter uh, stof. Waarom? Omdat ik uh, lid ben van de Kilwell-clan. Ja. Dat is een uh, zware scoutingcursus. En als je die hebt gevolgd, dan krijg je twee klootjes. En dan mag je ook de, de Kilwell-tarten aanschaffen. Goh. Dus ja, als je al naar Schotland gaat, dan koop je natuurlijk een, een Ja. En die beste man, die wist mij dus te vertellen dat je uh, uh, uh, je hoort er dus niks onder te hebben en het uh, zakje ervoor te hangen. Uh, ander zakje, ook, neem ik dat, aan. Dat tasje. Ja, tasje bedoel je. Ja, even en voor en de duidelijkheid. Hè. Voordat mensen nu thuis denken, ik ga morgen over straat en ik... Ja. Maar wist je ook dat zo'n tartum dus 7 meter is en uh, dat hij dus niet alleen maar om je heup wordt gedragen, maar dat je hem dus ook gewoon over je bovenlichaam kan dragen, dat je hem ook als een gedeeltelijk als mantel kan dragen, dat je hem ook kan gebruiken, bijvoorbeeld als jij s'nachts moet uh, overnachten buiten, dat je er dan gelijk een deken bij je hebt. Ach, wat handig. Dus die kilt is nog voor veel meer doeleinden geschikt dan alleen maar als een lapje om je middel heen. En toch denk ik stiekem een beetje dat als jij als niet-schot in Schotland een kilt koopt... dat ze je dan gewoon wijsmaken dat je er niks onderaan mag. Nou, maar de, ja, denk dat ik. zou kunnen. Maar als ik dan kijk naar de rest van de Tartans, of naar de schotten die daar rondlopen... en vooral ja. bij de Highland Games, ja. nou, dan waait er nog wel eens wat op... en dan zie je toch wel degelijk dat er niks onderaan echt? is, hoor. Oh. Ja, echt. Nou, dan is die vraag nu echt definitief beantwoord. He. Toch fijn ja. om te weten. Even kijken hoor. Dan, uh... Had je nog iets over de hamburgers toevallig? Nou, even, even, even, en ik ben even kwijt. Sorry dat ik de naam er niet bij kan noemen, maar het had te maken met de kwaliteit van het vlees. Oh ja, dat zou heel goed kunnen. Inderdaad, dat het een beetje opzwelt als het geen hoogste kwaliteit is. Dat zou kunnen. Hé, hey, één ding. Heb jij regelmatig ja. ook die kilt aan dan, Martin? Eh. Uh... Nou, regelmatig. Af en toe ik, op zondagmiddag. Zo uh, dat ik hem nou uh, uh, maar uh, uh, twee, drie keer per jaar wel. Echt? Nou, wat ja, leuk. Volgens deze week zijn, is mijn zustergroep bij het Gordon op bezoek en dan draag ik hem wel. Oh. Doe even een foto. Ik ga een foto jouw kant op doen. Okay. komen. Oké, oh, heel goed. Zet ik die weer op facebook.com slash nachtzuster. Hè? lekker. Ja, dan moet je er nou net nu niet bij zijn. Oh, nee, dat zeg want... ik er ook niet bij. Dat knippen we er weer uit. Dankjewel, Martin. Graag ja. gedaan. Goeienacht en tot volgende keer. Hoi. Dag. Mevrouw Van der Linden. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben laat wakker geworden. Ja. Ik was net het recept van de cake bezig. Ja. Kunt u me dat nog één keer herhalen? <laughs> ja, dat kan ik wel. Schrijft u mee dan? Ja, ja, ik heb al pen en papier klaar. Oh, heel goed. Uh, 400 gram uh, bastetsuiker. 400 gram bastetsuiker, ja. Met 100 gram roomboter. 100 gram roomboter, ja. En dan uh, goed mixen, hè? Ja, ja. Twee eieren. Twee eieren, dat ja. heb ik net gehoord. 300 milliliter melk. 300 cc melk. Ja, en dan uh, 400 gram zelfrijzend bakmeel doorheen scheppen. Ja, dat moest op het eind, dat heb ik ja. al net gehoord. heel goed. Goed. Ja, en dan Hartelijk dus in dat. twee cakevormen uh, en dan oh, ja. 55 oh, ja. minuten op 160 graden. Oh ja. Beetje afhankelijk van... En als u, dan, als u het geprobeerd heeft even wil terugbellen met hoe, die, hoe ze geworden zijn... dan kunnen we het recept ja. nog aanpassen. 55 minuten. En, oh, oh, hoeveel graden ook weer? 160. 160. Zegt Jos de Bakker, hè? Van 60 graden en 55 minuten. Ja, ik doe, altijd op, ik doe altijd minstens op 175, maar is niet goed hoor ik net. Oh, nou ja, als 166 niet lukt, dan kan ik dat proberen. Ja, 150. gewoon een beetje experimenteren en dan even laten weten hoe ze geworden zijn. Ja, ja. ja? Precies. Okay. Hartelijk dank. Oké, okay, u ook bedankt. Prachtige gedaan. Succes met bakken. Ja, bedankt. Ja, dus een stukje ja. service naar de mensen toe. Hè, zeg. Nou, het is allemaal weer geregeld. Tot zover deze aflevering van Nachtzuster. Volgende week weer een nieuwe Nachtzuster. En uh, Johan de Bakker, ga je nu gewoon weer naar huis? vakantie vieren? N wij gaan nog een stukje vakantie vieren, ja. Ah, goed, een ja. beetje werken en dan vakantie vieren. En dan volgende week weer in de bakkerij. En dan bellen als er <coughs> iets met uh, bakken is, hè? Ja. Dat we een beetje volgen hoe het gaat met mevrouw van der Linden... en met uh, meneer, uh, hoe heet hij ook weer? Heuvelman. Leukmans, en ja. de cake. Ja, precies. Hey, hartelijk dank hè, voor alle croissantjes. Graag gedaan. Tot volgende week. Everybody look around, cause there's a reason to rejoice, you see.